Noem dat even. maar... We moeten de andere gast ja, ook even voorstellen. Niet we stellen. vonden het da heel leuk om te horen. Ja, alleen ja. we wilden ook nog de volgende gast was even introduceren. Ja, gaan we maar door. Vindt u het goed, ja. ja? Elma gaat straks in debat met initiatiefnemer Ivo Severijns. Ah, Elma in bad? In de bad. De, oh, Sorry, ga We gaan, gaan het ook nog hebben, Wim de Schippers, zeg ik even erbij: over trekvogels met Embert Messelink, die hier ook, zi ook zit. Want die meiden Nederland en ze vliegen terug, omdat het hier te koud is.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 Nee. Kijk dan, dit is, dit is niet een dagelijkse Bezigheid. oefening. Nee, Embert. Nee. Ja, ik zit ook bij ING, uh, Hoor het nieuws, heb maar niet ingelogd. Ik dacht, dan ga ik schrikken. Hmm. Ja, ik ben er goed van vertrouwen. Ik denk, dat komt wel weer goed. Maar Even waar, een dagje waar, toch, wachten mensen, en dan, die, uh, meer dan deugt op, het weer. Maar ook mensen die, Dat heb ik... Ja, nee, je kunt het mazzelen hebben, schijnt het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 Dat is waar, maar dan zeg je in ieder geval dat er een uh, probleem is. Dat er aan gewerkt ja, dan wordt. Dan wat verwachtingen zijn. Dat is de zijn. Dat wisten de mensen niet al. Ik het vertellen. Maar, ah, maar het is toch allemaal niet zo erg? Ook wat, wat, wat bedoel de wereld? Nee, we gaan het in er even brand. over hebben, Wim. Oh, sorry. Ja, nee, nee, nee, je mag, mag meepraten. Het is een maar... onderwerp, zeg. Frank, en, we gaan ermee stoppen. Nee hoor, we gaan nog even door. We hebben een serieus programma voor <laughs> ja, ja, een beetje na te kauwen over ING. Alles is er, is, is er al helemaal alweer opgelost. Nee, niet en, helemaal en... nog. En het is nu bij KPN, dus voor hetzelfde geld zijn er andere mensen die dit probleem Ja, ook weer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 heb ik ook de tijd nog meegemaakt. Maar voor wakker dier had ik de leus, moest ik uitspreken: eet geen kip. Toen die besmetting allemaal aan. Dat was gewoon een advies: eet geen kip, want dan kan je ook die ziekte niet krijgen. Waar mensen dood bank voor en, en Nou, Die hele, hele kipfabrikage. Ja, um, maar Waarom de mensen die is... waren daar tegen, die probeerden ons aan te klagen. Dat is allemaal niet gelukt, want dan mag je toch wel zeggen: eet geen kip. Maar ja, dat, dat mag je best zeggen. Ja. Maar waarom is dat zoveel belangrijker dan een, een bank die ze uh, verplichtingen die dat, maak... Ja, je ziet toch, er is toch verder niks gebeurd. Ja, maar die kippen toch ook niet? Klaag of. Nou, zeg, die kippen, dat is totale uh, mishandeling. Echt georganiseerde misdaad. Okay, is maar ja, er, zit een daar e gebeurt. er zit een ethische nee, opvatting ik... van u onder, als ik goed luister. Ja, ik weet nooit wat, wat je nou precies met ethisch bedoelt. Dus ik had het een nou, met goed en, kwaad? goed en kwaad gaat het dan over? Ja, goed en kwaad, uh, dat, dat is een veel erg grote woorden in moet. Het is gewoon misdadig. Ja, je moet je een soort norm stellen, maar ik vind niet dat je als in beschaafd beschaafde uh, uh, um, omgeving waar je in worden geacht te vertoeven. Zomaar dieren moeten omgaan, dat vind ik echt schattig. Okay. En dit is gewoon een keer een schakelfoutje ergens in die machinerie. Iedereen heeft er gewoon... Er is toch ook niks aan de hand? Zijn er nog mensen die, die de geld kwijt zijn of niet? Het werkt allemaal weer. Nou ja, er waren er wel natuurlijk wel mensen... die Er waren natuurlijk wel mensen die bij de kassa stonden... en niet konden pinnen. En ja, dat is wel redelijk lastig... als je daar met je boodschappen staat. Ja, maar zijn er diezelfde mensen vergeten ook wel zo'n pasje mee te nemen. Dan kunnen ze ook niet pinnen. Ik bedoel, is, het aller, is dat dan het allerergste? Ja. Om, om nee, daar niet hele allerergste. radioprogramma's allerergste. Om daar radiop ik doe het, ik Gewoon doe het even tien minuten. Ja. Dat is ook het erger. Ja. En blijft u het wel doen? Meedoen nou, aan dit ik programma? Had, ik had even ik dacht... Ik, nee, nee hoor, ik, doe mee. ik heb het beloofd en dat doe ik. Het blijft ook u mee, het blijft mee. Ook wel alweer? Ja. Frank Havik nog even. Wat, nou, in het begin is het dus fout gegaan, zegt u. Ze hebben niet snel genoeg uitgelegd wat er aan de hand was. Mooie uh, ik... naam, hè, Frank Havik. We zitten hier niet meer bij het over vogeltrek. Dat we het daarover hebben. Over ja, gaan doen. Dat Dan gaan we, gaan ook, doen. we ja. ook doen. Dat doen we ja. zo. Meneer Havik? Ja, U in, meneer Schippers, ik ben er ook nog. U op, zit ja. in, uh, in een andere studio. Um, dat eerste uur is het misgegaan. En is het dan nog goed te maken? Of zegt u van ja, dan kan je het eigenlijk ook vergeten. Vanaf het is dat al moment. goed ja. gemaakt. Ja. Eigenlijk kan je het uh, als bank uh, qua vertrouwen een beetje schudden. Want uh, ja, je staat in feite in je hemd. Want uh, mensen kunnen geen geld opnemen. Ze kunnen uh, hun werk uh, niet doen. Uh, ze kunnen heel veel dingen niet doen. En dat is uh, best in deze maatschappij best wel een beetje lastig. Zo af en toe. En dat blijkt wel uit de reacties op internet. Ja.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 ik kan vertellen van, jongens, uh, nee, dit is niet goed. Ja. En, uh, nu begint Elma Draaier, je... Draaier ook te zuchten. Elmer, ja, ongelooflijk. Wat, wat zijn we eigenlijk een gelukkige natie dat we hier zo over zeuren. <laughs> inderdaad, het is, een, het is een heel heel vervelende storing, maar het gaat hier over... Die ING doet dat echt niet expres, want ze zijn niet achterlijk. Ze weten ook heel ja, ik goed dacht dat even dat tegen dacht hen... Ik nog even. Goed maar, goed ...gebruikt wordt. Dus... Um, ik vind dat we het wel een klein beetje mogen relativeren. Meneer Havik, ook, ook even zijn radio hey, afzetten. Ik, nu mag ik even. <laughs> Hallo, maar ook al die, uh, ook? die... Meneer Havik zegt dat er zoveel reactie op is. Hoeveel klanten heeft ING? Dat moet er toch... Uh, 8 miljoen.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 eh, abstract geworden, dat er een getalletje ergens op, op, een, op een oproepbare eh, schermpje valt. Tevallen. En dat geeft aan of je wat mag of niet. of Je, oh ja. de, de, de, de, je vrijheid wordt in een getal uitgehaald. Ja, dat heb het eraf gehaald. Of dat nog niet? Ik, ik doe daar geen mededeling over. Oh, een ja. <laughs> <Ja. even laughs> <mag laughs> <Mag> <laughs> paar dingen privé. Wat, is, wat is je adres? Adres? Wat ja, is, ja. ja, waar dat geld dan te halen valt. Wie zegt dat eruit te halen Nou ja, dat zit toch in die oude sok?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 nou, dat, dat zou jij toch moeten geloven? Nee, ik geloof dat niet. Zit je toch niet. voor de EO? Ja, maar ik geloof ik, niet dat God, God gaat dit... toch over alles? Ja, maar niet over storingen bij ING, Ook. denk ik. Ook, ja, denkt u ja, dat? Natuurlijk. Nee. Ja, en als je dat gelooft dan, tenminste? Dan... Nee, ik geloof dat niet. En, en waar ligt dan de tussen? Ja, dat is waar, heel waar... lastig aan te geven, maar <laughs> bij ING... Doe maar... Eens, probeer eens wat. Jezus was nooit enthousiast over bij ING geld. ING hoort daar niet bij. Jezus Valt was nooit enthousiast over geld. Dus je kunt lekker naar de gang gaan. Of hoort dat bij de duivel meer dan? Ja, dat is een moeilijke vraag. Money is vraag. the root of all evil. Dus, ja, dat precies. Is het toch? Ja. Is wel de wortel van ja. alle kwaad. Dat is wel goed. Oh, dat weer wel? Ja. Nou, weet ik Nog meer, erover. meneer Havik? Misschien is daar een leuk ik, uh, uh, liedjesprogramma over te Ik vermaten. vind dat we er uh, heel veel uh, nuttigs over gezegd ja, hebben. Precies, we zijn oh, al klaar. Heel, heel, heel erg geïnteresseerd in meneer Schippers nu. Ja, die komt straks. We gaan eerst naar muziek.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 of our dreams put your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 Vind ik vind het een beetje flauw. We gaan over klassieke muziek hebben. Dat klinkt ongeveer zo. En dan kan je, je, dit is, nou ja, is een voorbeeld van metalmuziek. Er zijn heel veel mensen die niet of... weten hoe dat klinkt. Dus het is misschien toch handig om het even ja, te maar worden. Het kan ook heel anders klinken hoor. Nou, hoe dan?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 Ja, ten eerste is het natuurlijk niet zo dat, uh, dat dit de eerste muziekopleiding is binnen MBO. Um, nee, de, de... Maar, maar, maar vanzelfsprekend um, is bijvoorbeeld contact geweest met uh, Live Nation Mojo. Dat is een beetje het grootste boekdiscatorie in Nederland bijvoorbeeld. Die met name um, nou, festivals doen als Lowlands en Pingpop. Ja, maar hebben... daar kun je dan ook je, je boterham in verdienen. Want ik geloof dat er 35 plaatsen nou, zijn of zo hè, voor de studenten. Ja, ja, maar...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 Uh, is dat anders niet een optie. Maar de vraag is eigenlijk van Elma, is er werk voor deze mensen die u opleidt? Ja, natuurlijk, want anders zouden wij dat niet beginnen. Nou, nee, dus, dat, dat, dus is, maar als... dat is niet zo'n heel goed argument. Want juist heel veel van dit soort nou. studies... blijken totaal geen aansluiting te hebben met de arbeidsmarkt. Toch? En Ik kan vanmiddag, een vergelijking maken met, heel... uh, maken met de Herman Brood Academie... omdat ik die ook geïnitieerd heb.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 Dan kunnen we elkaar weer vinden. Facebook, maar die, wacht dat even. zijn een aantal docenten die eigen bands hebben. Ik noem bijvoorbeeld een Floor Jansen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 Kijk, we hebben te maken met studenten, die, die krijgen het niet voor niks. Het is niet zo dat jij nu vanmiddag dit hoort en denkt... Ach, weet je wat, ik word dus metal-criteers. Uh, nee, nee, nee dat, dat, begrijp de, wel, dat begrijp ik ik wel. Dat u het heel serieus aanpakt ook. Deze, maar kunt u dit niet veel beter breder... Zullen we even na elkaar een, praten? Ja, een Elma. bredere opleiding aanbieden. En dan, want dit is natuurlijk toch heel gespecialiseerd. Ik bedoel, dit is toch ja, veel beter met breed doen? Dat kan ik heel goed uitleggen. Heel snel, ik, nog even. Ik werk zelf al een jaar of zeven in zowel MBO als HBO popmuziekonderwijs.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 De, nou, ik ben helemaal niet overtuigd, maar ik heb nog één kleine vraag. Het nee. uh, ja, mis... is wel jammer dat ik mijn antwoord nooit mag geven. Nee, dat dat is mag, ja, jammer? nee proberen we wel, we maar iets. de tijd is wel zo ongeveer op. Okay, nee, nou, ik heb nog één vraag. vraag. Het, uh, minister Bussemaker zei dat, die, dat ze eigenlijk alleen nog op maar opleidingen wil toestaan die verplichte stageplaatsen kunnen aanbieden. En anders niet. Zou u daartoe in staat zijn om, om uh, stageplaatsen te Ja, Jazeker, want wij hebben al drie jaar lang ook City Music en dat is een eigen leerbedrijf. Nee, die die ik allerlei educaties. voor educaties.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 ...is iets dat ik eigenlijk net zo goed had kunnen laten. Wat doet u nu? Wie gooit er nu zijn eigen ruit in? Sorry. Als het alleen maar voor de wind gaat, het is niet prettig. Je moet juist een contrast hebben. Ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba. Vind je dat ik me op de voorgrond heb gedrongen? Voor eigen risico mocht je me er dan doorheen knarsen. Dus ik vond het ook heel leuk om idiote stiltes te laten ontstaan. Waar? hallo. Ernie? hallo. En... Hey, hello bed!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 Maar bovendien kan je strikt genomen, een statische cultuur. Als je alleen zou maken wat de mensen willen... Ja, mensen kunnen alleen maar kiezen uit wat er al is. Ja. U bent de stem van uh, Ernie in Seesomstraat. Ernie is kan, heel erg. Ik kan ik. Ernie heel goed nadoen. Ja. Ja. Ja. Uw tegenvoeter is Bert en hij wordt gespeeld door Paul Hanen. is geen Uw... tegenvoeter, dat Sorry. is een hele goede vriend. Uw vriend? vriend. Ja. ja, maar in het programma Bert en Ernie Bert zijn, en wel een zijn beetje... vrienden. Ja, maar ook vrienden maken ruzie met elkaar. Okay. Dat nou een Sorry. Keer. We vroegen aan Paul Hanen om te vertellen hoe het samenwerken met u gaat. Wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen! En met Paul Hanen? Ja. Wie is eigenlijk Wim D. Schippers? Ja.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 Is wel uh, leuk. Waar ik vaak van word beschuldigd. <laughs> Hoe komen ze erbij? Nee, dan? maar het is wel functioneel. Er door, door, uh, zijn een hoop uitvindingen ook gedaan. Juist door de dingen anders uitvielen en door uh, serendipity. Er zijn een heleboel grote uitvindingen en ontwikkelingen. Die zijn serendipiteitsgewijs ontstaan. En dat ook van een heleboel dingen. Toevallig. En het oh, ja. is ook zo dat er een hoop dingen waar dat ontkend wordt. Omdat dat toch niet zo leuk is als, als een wetenschapper, een onderzoeker, heel hard heeft gewerkt... een hele gerichte studie en daar is iets uitgekomen... Hebben de dan hebben mensen daar meer respect voor... dan dat die plongen iets omgooiden en toen... Ja. Oh ja. en dan... Oh, oh, heeft het dan. Het gewoon maar toevallig ontdekt. Maar je moet het ook kunnen duiden, zo'n toevalligheid. En dat is wat een goede onderzoeker en wetenschapper kan. We gaan uh, naar muziek van Maison du Malheur. Die zijn hier... Uh, waarom heet zich... het du Malheur Ja, nou, dat Laten we dat maar eens even vragen. Jeroen ja. Mesker, de liedzanger, waarom heet het du Malheur? Nou, in het begin was het... Uh...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 Well, don't know. Don't be wrong, don't be wrong, don't be wrong. I got a free ride to the big high, didn't I'm very long, oh, I'm a jailbird Got a cage to call my own a jailbird Not a lot of places where I can roll, try to win. You're always you know sometimes, sometimes, sometimes, I treat you a look at myself i see you're an honest car in law body man but i may you broke some rules this time the striped pajamas don't belong to me oh no They're somebody else's i'm as innocent as i'm a fool i swear i didn't do it i didn't do nothing at all i swear i didn't do it I just didn't take the fuck There's no free get out of jail Cause I'm straight out of love They ought to keep me forever They won't ever let me walk oh, I'm a gym bird. Got a case to call my own A Jimberg Not a lot of places where I can Roll, try to win, it'll get so bad You know, sometimes Sometimes, sometimes, sometimes well, I I'll teach you bad Oh, well, I treat you so Som town, sam malheur met Gilbert. Burch Natuur op één hier gaan we het vandaag over hebben. Het is dus eigenlijk dus een tweetonig liedje. Dus... Tjiftjaf. De tjiftjaf. Tjif tjiftjaf. Tjif tjif tjif Die is er nog niet. Er is van alles, maar nog maar heel weinig trekvogels. Trekvogels. Trekvogels. Massale intocht. Dat moet nog komen. Ja, de tjiftjaf en andere trekvogels... ze komen nog niet eens in de buurt van Nederland. Vogelkenner Embert Messelink. Komen ze niet omdat het koud is? Hij is er wel hoor, die chips. Hij wel. Ik heb er één gehoord, wil geteld, Twee weken geleden. Heel aarzelend zingend. Inderdaad, omdat het koud is. Daarna doodse stilte. En je ziet dat die vogels. die, die komen terug. Die schrikken zich een hoedje hier. van de kou en van de sneeuw die er ligt. En dan zie je deels dat ze ook weer hard. Uh, een terugtrekkende beweging naar het zuiden maken. Dan vliegen ze gewoon weer terug naar het zuiden. Gewoon weer terug. Voor een aantal soorten geldt dat. Uh, Kivieten, goudplevieren. Derde week van maart. Grote aantallen vlogen gewoon weer terug naar België, Vla Frankrijk. om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 Aanpassing naar welk gebied kun je als vogelen het beste overleven. Waar is eten? Um, nou, Dan zie je dat in de winter dat in het zuiden bu buitengewoon goed gaat... en dat in de zomer de omstandigheden hier heel goed zijn. Mm -hmm. um, er is ooit, dat is wel een mooi voorbeeld om te noemen... jaren 50, vorige eeuw, een <coughs> Nederlander, ik heb zijn naam er even opgeschreven... Ab Perdeck ornitholoog, deed onderzoek naar uh, trekgedrag bij vogels. Hij ving spreeuwen, uh, stopte die in een doos, ringden ze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 Maar een eenvoudige is het niet. Het ja. levert ons overigens wel weer heel veel plezier op. Ja, jij gaat er ook helemaal blij van kijken. Eh, in het heel het over... Nederland staan op trektelposten vogelaars... te kijken naar wat er over eh, vliegt. Dat houden ze allemaal keurig bij ja, via wat, wat, een website. Dan, dan schrijf je gewoon op wat je ziet vliegen ofzo, of zo? Alle wat? aantallen worden genoteerd, alle soorten. Eh, wordt allemaal gebundeld op een website trektellen.nl. Prachtige website waar je die aantallen terugziet. Ja, hoe kun je dat nou zo snel tellen? Want ja. ik, ik zie met zo zwerm me zo'n zwermvorm in zo'n V-vorm. Ja, op saai dagen dat gaat me... het heel makkelijk als er niet zoveel zijn. Maar ik heb wel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 Ik geloof. Het, het, het, mijn zijn verwondering. Weer, we zijn niet meer. Ja, zijn Man, wat heb je, Wim? Laten we zeggen, Wim. Hoe meer ik erover weet, hoe minder ik ervan snap. En hoe meer mijn verwondering gevoed wordt. En dat en gaat voor mij. Ik er, er helemaal niks meer van, uiteindelijk. Als je zo doorgaat, snap ik Ik snap, u? Ik snap ja. er niet zoveel van. Nou, ik geniet u. er wel ontzettend van.